zes uur. Waterwolg moet met het NWS journaal. De dader van de aanslag op de metro in de Russische stad Sint-Petersburg kreeg geld van een internationale terreurgroep uit Turkije. Dat hebben Russische onderzoekers geconstateerd. Bij de aanslag begin april kwamen 15 mensen om het leven onder wie de dader. Hij blies zichzelf op in een rijdende metro. De onderzoekers zeggen dat de broer van het brein achter de aanslag uit Turkije geld zou hebben doorgesluist naar de dader. De man die wordt verdacht van het beramen van de aanslag werd dinsdag opgepakt. Het Openbaar Ministerie wil dat voormalig woordsteelbaas Hubert Mullenkamp meer dan 2 miljoen euro betaalt aan de staat. Volgens DOM gaat het om geld dat Mullenkamp heeft verkregen door het plegen van strafbare feiten. De topman van de Amsterdamse woningcorporatie Wordsteel, werd door zijn luxe levensstijl ook wel de zonnekoning en de Maserati-man genoemd.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 Vakbonden en mensenrechtenorganisaties vroegen 72 bedrijven opening van zaken te geven... om misstanden in de fabrieken op te sporen. 15 modellen trampolines mogen niet meer worden verkocht. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit zijn ze niet veilig. De trampolines hebben bijvoorbeeld geen goed beschermkussen op het frame... of het veiligheidsnet is te laag. Speelgoedtrampolines zijn populair, maar niet zonder gevaar. Elk jaar belanden zo'n 400 kinderen op de eerste hulp. Meestal hebben die iets gebroken. Het weer vanavond in het noorden en westen al wat meer bewolking. Vannacht overal meer wolken. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 2 tot 9 graden. Morgen wolkenvelden en soms wat zon. En het wordt dan 12 tot 16 graden. Dit was het NLW Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 19 kilometer file nog op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Knopend Muidenberg en Alfred Buntschoten. Op de A2 Utrecht Den Bos bij Knopend Everdingen 3 kilometer file. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en dorp 11 kilometer file. Een half uur vertraging, de weg is weer vrij. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmaaden 8 kilometer. Tussen Roelovarensveen en Leidsendam 9 kilometer file. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Aalsmeer en Oude Kerk en de Amstel 4 kilometer file. De dan de A10 Koenpleinwaard Graasmeer door een ongeluk bij Oudzuid. 2 Twee kilometer file, de rechterrijstrook rijstrook is dicht. A12 Utrecht-Ten Haag, zeven kilometer tussen Nieuwegein en Harmelen. Elf kilometer A15 Rotterdam-Gorkum tussen Knoop het Ridderkerk en Sliedrecht-Oost. Op de A27 Gorkum-Almere tussen knoop Lunetten en Beeldhoven. Zeven kilometer file op de N207 Hillegom richting Alfa aan de Rijn tussen Abbenes en Rijn-Zatenwouden. Twee kilometer file.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 Een hele avond. Je luistert naar CFM. En in het programma CFM in wordt. Het is vandaag alweer 20 april. Twee weken was ik er niet. Mijn excuses daarvoor. Waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Rond kwart over zes. De top vijf games. Rond half zeven het dier van de week met de naam Kippie. Om kwart over zeven hebben we het weer. En om zeven uur hebben we een kleine pauze. Want dan komt het nieuws er even tussendoor. Om kwart over zeven de evenementen. En dan om half acht de top vijf films. En we gaan natuurlijk ook heel veel lekkere muziek draaien, zoals deze van uh, Keiko en Selina Gomez en If Ain't Me. I had a dream. We were The liberties never grow.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 Cheer met Shape of You. Speciaal gedreigd uh, voor onze collega die net uh, voor mij zat. Met zijn programma samen met uh, Robe. En uh, speciaal voor Hans dus. Wij gaan even, even een nummertje nog draaien van Martin Garrix Samen met Dua Lipa. En daarna ben ik terug met de top 5 games. Het was great at the very Hands on each other. Couldn't stand to so be far apart Close to the better Now we're picking five is Scared to be Lonely van Martin Garrix samen met Dua Lipa. Het is inmiddels kwart uh, over zes dus. Tijd voor de top vijf games. Oké, okay, wat gebeurde daar? Dat vraag ik me ook af, Maakt niet uit. Wij gaan gewoon lekker verder. We beginnen op nummer vijf. Daar staat Mario Kart 8. Dan op de nummer 4 staat FIFA 17...